Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet hakt op dit moment de stikstofknoop door. De stikstofuitstoot moet flink omlaag en er worden nu plannen voor gemaakt. Vooral voor boeren in bepaalde delen van het land zal dit grote gevolgen hebben. Ze moeten misschien wel stoppen met hun bedrijf. Maar ja, het kan niet anders, zegt de minister. Het is niet leuk om vervelende boodschappen te moeten brengen. Ik denk dat dat niemands hobby is. Maar het is wel belangrijk en uh, het is ook een beetje de dag, dat heb ik eerder gezegd, een beetje de dag waarvan we eigenlijk allemaal al heel lang weten dat hij een keer gaat komen. Uh, maar we moeten door, we hebben geen, uh, geen tijd te verliezen. ...om dit probleem op te lossen. Er komt dus geen vrolijke boodschap aan... ...en dat kan ervoor zorgen dat er binnenkort weer een hoop boeren op een trekker naar Den Haag rijden... ...vertelt politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ja, die kans zit er wel dik in. Uh, komende maandag dan komen verschillende boerenorganisaties bij elkaar. Dus in Den Haag wordt inderdaad wel een, een hete maand verwacht met heel veel demonstrerende boeren. Later vanmiddag horen we hoe de stikstofregels er precies uitkomen te zien. In China zijn door overstromingen minstens 10 mensen omgekomen. Het regent in het zuiden van het land al dagen heel hard. Het regenseizoen is begonnen. Bijna 3000 huizen zijn beschadigd of vernietigd. Ophef in Engeland over de film The Lady of Heaven... die gaat over de dochter van de islamitische profeet Mohammed. Er is door groepen boze moslims gedemonstreerd bij bioscopen... en de petitie die oproept de film niet te draaien... is ruim 120.000 keer ondertekend. Een grote bioscoopketen heeft onder druk besloten de film te schrappen. En een beroemd scheepswrak uit de 17e eeuw is gevonden in de zee bij Engeland. Vijftien jaar geleden vonden ze dat wrak eigenlijk al en het blijkt een koninklijk oorlogsschip te zijn. Twee broers stoken het op. The visibility was excellent. Lovely white sand right in front of me. Cannon. En niemand no one else knew about it, just us. Onderzoekers deden de afgelopen jaren in het geheim onderzoek in alle rust om plunderingen te voorkomen. De kapitein James ging 340 jaar geleden ten onder met zijn schip op een zandbank. Hij overleefde het en werd later koning James II. Omdat niemand nog aan het wrak heeft gezeten, is het een ware schat. Because the ship sank so quickly, nobody would have rescued anything. So you've got both rich and poor. Working people and It's a fantastic time capsule. We krijgen nog het weer. Het is een grijze dag met af en toe wat lichte regen, maar grotendeels droog. In de loop van de dag ook af en toe zon en het wordt 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... twee kilometer file bij knopend Watergaasmeer. En tot zover de verkeersinformatie.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 we, ik wacht op de jingle van de oh, expert. Oh! <laughs> we gaan er eerst al te zeggen wat er dit uur gaat gebeuren. Oh, wat, wat, ja, wat gaan we dit uur doen? Nou, we hebben de expert natuurlijk. Ja. Uh, we hebben nog, uh, ik ben aan het zoeken naar een mop. Ja. En uh, we hebben de album van de week: Let's Zeppelin. Okay. Ja, Led Zeppelin 2. Ja. En dan hebben we nog de agenda. Oké. En okay, dan zijn nou. we er alweer. Daar gaan we. <coughs> Wetende specialist met elke week een antwoord op je prangende vraag over ruimtevaart en techniek. Oh, wetende specialist. Wat hebben we deze week? Voor prangende uh, vraag. Ja. Ben je er? Ja, we zijn ja, we er. Oké, oké, oké. Ja, ik zat te denken over. Uh... Over het uh, ontwerpen van satellieten, maar ik denk dat dat een heel uurprogramma wordt. Dat wordt gewoon te lang. Ja, okay. Dus ik denk van, uh, laat ik eens kijken of er nog iets actueels is. En er is iets heel interessants actueels. Dat is uh, NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, gaat dit jaar beginnen met een onderzoek naar ufo's. Oh, oké. Okay. Ja, nou, dat vinden jullie de... vast wel interessant. Ja. Zeker. Ja. En de luisteraars. Ja, Absoluut. En dat gaat over eh, on ongeïdentificeerde luchtverschijnselen, en dat betekent uh, UFO, ja. Unidentified Flying object. Uh, en, het, ze zeggen nu, het is wat belang voor de veiligheid van de luchtvaart en de nationale veiligheid. Oh, oké. De NASA wijst erop dat er geen bewijzen zijn dat de luchtverschijnselen een bijdrage oorsprong hebben, wat ze tot nu toe hebben gezien. Want ze hebben 144 onverklaarbare waarnemingen. In de afgelopen twintig jaar. Oh, oké. Okay. Ja. En uh, het onderzoek gaat negen maanden duren. en zal zich richten op gebeurtenissen in de lucht. die niet uh, geïdentificeerd kunnen worden. Zoals vliegtuigen of als. bekende. De, de, de, de dingen behalve vliegtuigen. en bekende natuurverschijnselen. Ja, ja. ja. ja. Een, een team van wetenschappers. met verschillende achtergronden. zal zoveel mogelijk waarnemingen inventariseren. Daarom probeert het onderzoeksteam niet te verklaren. De uitkomst van het onderzoek wordt uh, openbaar gemaakt, zeggen ze. Naast zijn openbaar maken, dat is ook nieuw van mij. Maar... <laughs> <laughs> Geloof jij in die, uh, die, die uh, god hoe heet dat, 51? Die, die Area 51? Ah, ik ben er geweest. Ja, en? Hij moest erg lachen, samen met mijn zoon. Ja, nee, eh... Uh, uh, dan ga je ook uh, allerlei shops heb je daar en dan ga je ook van die maskers uh, kopen die je precies op die 51 lijken en je kan je hoofd door een bord steken. Weet je? <lacht> <lacht> Het wordt helemaal gecommercialiseerd, maar uh, uh, nee, dat heb ik niet zo. Kijk, die Amerikanen zitten vol met, uh, dat zie je ook al die films altijd van, als er een buitenaards wezen komt, dan komt hij naar Amerika. Ja. <lacht> en spreekt hij Engels. Ook dat, ja. <laughs> nou, niet eens Engels, Amerikaans. Ja. Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, Maar goed, dat, dat, dat er, uh, er. zijn toch wel wat, wat missing links, hè, van uh, hoe de mensheid is ontstaan. Daar wordt nog steeds natuurlijk naar gezocht. Hoe ja. nee, nee, toch dat? Is uh... toch die oersoep of zo? Nee, nee, nee. Ik heb het over, over de mens zelf. Ja, nou, is het toch uit die oersoep ontstaan? Het leven het leven. Ja, nou, en... nou heb je het over de planeten. Nee, de mens is ook... Uh, Koolstof is, zijn wij toch? Sterrenstof? Ja, maar we gaan iets te ver terug. Nee, ik heb het eigenlijk over dat, dat de mensen intelligent zijn geworden. Oh, okay. dat oké. En wij... de dieren niet. De rest van de dieren niet. Ja, Maar dat is gewoon evolutie, hé? Nou, kun communiceren. Nou, als het evolutie was, waren er wel meerdere. Nou, dat ja. hoeft niet. Je hebt een andere weggekozen. We hebben natuurlijk dolfijnen en, en, en varkens die wat intelligenter zijn. Ja, honden, ja, ja. En zoals was hier Tokki, ja. Tokki, Ah, talkie. De papegaai. Ja, ja. Hij zit me gelijk aan het kijken, hè? tegen mij. Ja, wat is het intelligent? je Nee, maar... Uh, uh, nee, er zijn ook wel, uh, wel, uh, er zijn er wel uh, dingen die ze zien in de, in de ruimte en in de nabijheid van de aarde... die we niet kunnen verklaren. Ja, ja. Ja, nog niet. Ik, ik geloof wel dat nee. er aliens zijn, alleen uh, ja, te ver weg en te sporadisch. Dus, uh, ik heb, uh, ja, ja, maar les... dat bedoelde ik met, met, met die Missing link. Dat zijn dus schrottekeningen, er zijn allerlei aanwijzingen dat er, ah. ja, dat er toch misschien uh, al, al uh, uh, UFO's of landingen zijn geweest op aarde. Ja, hoe heet dat boek? Waren de gouden cosmonauten van. Oh ja, ah. ja, ja. Nou, wens zijn naam kwijt. Ik zoek het straks wel even op. Er was een heel boek erover. Uh, uh... Ja, die Duitser, ja. ja Nee, daar heb ik, uh, ik ben er helemaal van overtuigd dat het allemaal onzin is. We kunnen alles verklaren. Ook daar in Peru of zo, daar, die, uh, ja, die grote tekens. Net als die cirkels, die kunnen we het er ook verklaren tegenwoordig? Ja, die graansheelers wel, ja. Ja, daarom. Dus, ja. Ja. Ook die ufo's, het is uh, kansloos allemaal. <laughs> nou, ik denk wel. Als je, als je als alien aankomt vliegen hier op de aarde... en je ziet al dat schroot en dat... Dat die, die, ...die satellieten om die aarde heen... ...ik denk dat je zoiets hebt van... ...wat een puin daar! <laughs> <laughs> wat de fuck moeten we nou doen? Vliegen snel door! <laughs> ja, maar we hebben ook ...dus er zit ook allemaal puin op omheen. Ja. Oh, ja. <laughs> en dat zijn allemaal stenen. Ja, oké. Okay. <laughs> Even hummelsen ook, ja, ja. Nee, ik ben heel benieuwd. Geloof je wel in aliens? Ik wel, Ja? Ja. Maar dus, waarom dus hebben ze dat nog niet gezien? <laughs> je bent er meteen getrouwd, zei je dat nou? <laughs> oh, je bent lelijk terug aan het doen dat ik net lelijk tegen ja, jou was. Dat doe. zei jij. <laughs> oh ja, als ik als alien aankom vliegen. Ja, ja, ja, ja ik ben er een klein beetje alien. <laughs> niet van deze wereld. Oh. <laughs> dus ja, we zijn heel benieuwd wat ze daar met Naza gaan vinden. Ja. ja, ik vind het wel heet van een en, af, uh, af, ik ja, ben ben ja, En... Uh, ja, ze gaan het openbaar maken. Nou, de afgelopen twintig jaar. Uh, ja, even kijken we. Nou, dit, dit, dit onderzoek is voor het eerst uh, sinds een halve eeuw. Dus uh, vijf jaar geleden hebben ze het ook gedaan. Uh, nu weer. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ik nou. heb een paar weken geleden gelezen dat het zelfs het Amerikaanse congres. die gingen uh, uh, toch iets serieuzer naar UFO's kijken en zo, toch? Dat ja, Ja, gelezen. Ja. Ah. ja. Dus het is toch blijkbaar ja, iets gaande daar in Amerika. Ja. We gaan het afwachten, je? We gaan het afwachten. Ja, we zijn okay. heel benieuwd. Volgende week? Wat gaan we volgende week oh, doen? Volgende week ben je in de studio, denk ik. Ben je in de studio? Ja, ja dan zit ik in de studio. Ja. ja. Nou, dan nou. zien we wel waar we het over hebben. Dan gaan we, gaan we jou interviewen. <laughs> in Zweden. Waar ga, je, waar ga je naartoe op vakantie? In Zweden. Het zuiden van Zweden. Zweden. Heike en uh, Heike. Oh, leuk. Oké, okay, oké. Okay. Zaterdag. Nee, vrijdag. Of oh, vrijdag zou je me nog kunnen bellen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, dat kan. Ja. We. En kijk je uit voor UFO's? <laughs> ja, zeker. <laughs> <laughs> oké. Okay. Nee, ik geloof er niet in. Hé, hey, bedankt. Tot okay, volgende doei. week. Doei uitzending. Joi, joi. Doei, doei, doei, doei. Oh. Doei. once lived in, and she's waiting there for me, but in the grave of the morning, my mind becomes confused, between the dead, and the sleeping, and the road that I must choose, I'm looking for someone to change my life. Way. you really never get We beginnen met Pieter Derks. Die kennen jullie toch wel? Kennen jullie Pieter Derks? Ja. Veel liefde voor Pieter. Pieter heeft natuurlijk een beetje het imago van de ideale schoonzoon. En je weet eigenlijk ook dat dat gewoon altijd zo zal blijven, toch? Ik denk dat Pieter Derks nou zeker, zeker drie, misschien wel vier Oekraïense steden zou kunnen bombarderen. En dan nog zou ik denken: Pieter Derks, aardige gast. Toch? Ja, toch? Maar Arjen heel Garkov is weg. Jawel, maar toch lijkt me een sympathieke jongen. Ja. We gaan gewoon lekker beginnen. We beginnen met de Wonder van de comedy. Hij is druktemaker op Radio 1. Hij verzorgde de weekafsluiting bij De Wereld Draait Door... en won zowel De Slimste Mens als de Wim Sonneveld Prijs. Laat je horen. Begin alvast maar een beetje met klappen. Maak het groter. Dames en heren, laat je horen voor Pieter Terks.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 Jorrit Vaassen. Jorrit Vaassen is een Nederlander. Een serie jij, jij, jij weet dit wel? Oh, nee, maar oh, je knikt zo van, ja, Jorrit Vaassen. <lacht> ik ken hem. Nee, wist je dat Jorrit Vaassen, dat is een Nederlander... en die heeft een relatie met de dochter van Vladimir Poetin? Wist je dat? Dat is een Nederlander en die heeft een, een relatie met de dochter van Vladimir Poetin. En luister toen naar, ik heb ook wel eens geen zin... om naar mijn schoonfamilie te gaan. <lacht> maar dan denk ik dus aan Jorrit Vaassen. <lacht> Die moet begin november, weet je, als er loodjes worden getrokken bij, bij, bij Sinterklaas, denk Ik denk van, ah, oh, kut, man. Ik hoop niet dat ik Poetin trek. Ja. Maar ik bedoel, ja, het is Rusland, het is doorgestoken kaart. Iedereen trekt Poetin. Moet je een fucking gedicht maken voor Vladimir Poetin. Sint en Pjotter zat te denken om de krim aan Rusland te schenken. Zich bemoeien met de situatie in Syrië doet Poetin heel erg graag. Waardoor hij nu meerdere onderlinge deals heeft met Syrië en Turkije... en eigenlijk de vluchtelingenstroom naar Europa managed, waardoor hij instabiliteit kan creëren binnen de Europese Unie... of is dit voor heel veel mensen nogal vaag? <lacht> Dat is echt waar. Hij woonde, hij woonde ook in Voorschoten, of all places, we woonden gewoon, we woonden die gewoon met, de, met de dochter van Vladimir Poetin in Voorschoten. En er zijn dus verhalen van mensen die dus Vladimir Poetin hebben gezien in Albert Heijn in Voorschoten. Ja. En dan moet je ook bij jezelf denken, jezus, hoeveel drugs heb ik gebruikt? Ja. Dus zo met je karretje lopen en denk ik zo, ja. is dat Vladimir Poetin? Die chips met joppiesaus kopen? Wat is dit nou voor? Maar nu wonen ze dus nu wonen ze in Sint-Petersburg. Sint want na de MH17-ramp zijn ze, zijn ze vertrokken omdat ze bang waren voor represailles en zo. Ze zijn ze vertrokken. En het is een heel mooi verhaal van hem om maar even aan te geven hoe, hoe groot de macht is. Uh, uh, hij, hij is aangehouden door een miljardair, Matvey Oerin. Want hij had iemand afgesneden in het, uh, in het Russische verkeer. En nou, als je Russisch verkeer nog niet kent, dan moet je maar een keertje googlen. Dus extreme, extreme dingen gebeuren daar. Had hij iemand afgesneden, uh, gesneden, was een oligarch, had bodyguards bij zich. Hebben ze hem bij de volgende stoplichten, hebben ze Jorrit Vaassen uit de auto getrokken en heeft hij Matvey Oerin tegen zijn, zijn beveiligers gezegd slaan we in elkaar met hondbanknuppels. En toen hebben ze Jorrit Vaas helemaal in, in elkaar geslagen met hondbanknuppels. Dat is waar gebeurt het verhaal. Maar... Jorrit Vaassen is dus een Nederlander. En uh, don't fuck with the Dutch. <lacht> Wij laten ons niet in elkaar slaan met honkbalknubbels. Dus wat heeft Jorrit Vaassen nou gedaan als echte Nederlander? Een nummer wordt onthouden. <lacht> Echt gebeurd verhaal, heeft hij een nummer wordt onthouden heeft hij zijn schoonpa gebeld en toen hebben ze die miljardair Matfijn Oerin opgepakt en heeft de officier van justitie 2,5 jaar geëist en zei de rechter Fuck it! Hij krijgt 7,5 jaar! <tiedert> Ja, deze week is dat uh, natuurlijk voor een hoop mensen al uh, duidelijk. Dus Led Zeppelin en dan Led Zeppelin 2, het tweede album van Led Zeppelin. Led Zeppelin is in 1968 opgericht door uh, de gitarist Jimmy Page... nadat hij als enige lid van de Yardbirds was overgebleven. De Yardbirds is ook een bekende Engelse groep uit de jaren 60... dus uh, duidelijk wat zijn achtergrond is. Wat ik ook heb uh, gelezen is toch wel een leuke uh, uitleg van de naam... Want Keith Moon, de drummer van de hoe, had weinig vertrouwen in de nieuwe band. Hij voorspelde dat de band would go down like a lead ballon. Zo neerstort als een lode ballon. En dit inspireerde de bandleden, de bandleden om hun band Led Zeppelin te noemen. En dat zie je ook op de, ja, de, de hoes van de eerste LP. Dat zie je die Led Zeppelin brandend omlaag storten. Ja. Ja. Zo neerstort als een lode ballon. Ja, dat klopt ook, ja. Led Zeppelin 2 is ontstaan tijdens de Europese en Noord-Amerikaanse concerttours van 1969. Elk nummer werd apart opgenomen, gemixt en geproduceerd... in verschillende studio's in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Het is sindsdien beschouwd als het standaard heavy metal album. Dus eigenlijk de grootvader van de heavy metal. Dus, uh, misschien moet Marcel maar eens een avondje besteden aan Led Zeppelin. Hè? De vaders van de heavy metal als tweede gaan we Thank You draaien, ook een nummer van de Led Zeppelin 2. En dat is het eerste Led zeppelin nummer waarbij Robert, de zanger Robert Plant de hele tekst schrijft. En de hierdoor beseft de gitarist JB Page... dat Plant het toch wel in zich heeft om voortaan meer teksten te schrijven. Want daarvoor hebben ze eigenlijk meer covers gedaan. En Robert Plant schreef het nummer als eerbetoon aan zijn toenmalige vrouw Marine. Maureen Wilson met wie hij in 1968 is getrouwd en wie hij in 1983 scheide. Hier komt het. used to shine, I would still be loving you, when mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Day my world it smiles your hand in mine we walk the miles But thanks to you it will be done for you to me. The sun refused to shine, I would still be loving you, mountains crumble to the sea. van de week. En als laatste nummer van Led Zeppelin 2 het nummer Heartbreaker. En dat is vooral bekend geworden om de gitaarzolen van Jimmy Page. Want het is als voorbeeld voor een hele hoop metal, heavy metal gitaristen ge geworden. Bijvoorbeeld Eddie van Helen en Steve V. Dus luister goed naar het solo, een echte heavy metal solo van Led Zeppelin. Um. Zebelin. Ja, mooi. Mooie muziek, Mooie ja. muziek, Ja, ja jeugdherinneringen. Ja, hè? 69? Ik ben, uh, ja, maar tienertijd, geen tien. kinderen. <laughs> ja, nee, ongelooflijk, hè? Ja. ja. Uh, Goed, heb je nog leuk nieuws? Heb ik nog leuk nieuws? En ik, ik wil weten hoe jij hierover denkt. Verstappen vindt uh, salarisplafond F1-coureurs helemaal verkeerd. Het is dus dat. Uh, uh, dat ze gewoon een plafond willen aan wat salarissen kunnen zijn in de dingen. Ja. Verstappen zegt, de sport wordt populairder. Iedereen verdient meer geld. Uh, de teams, de Formule 1 zelf, iedereen profiteert mee. Waarom zouden de coureurs die de show maken en hun leven op het spel zetten... dan beperkt moeten worden? Wat vind jij? Ah, ik denk niet dat ze hun leven op het spel zetten tegenwoordig. Nee, ik dus denk dat dat, is denk onzinnig dat onzinnig geweest dat is. Dat is geweest, ja. ja. Dat deed in Nicky en, en zo. Ik kan dat toch niet opmaken. Dus ja. Ja. Wat surty. Ja, ik, ik heb ook zoiets, weet je, maar ik heb het sowieso ook met voetballers en de NBA en zulke idioten ja, bedrijven. het bedrijfsleven, ja. Dan denk ik, wat, wat heb je daaraan gehad in de, de coronacrisis, die gasten? Ja. Gingen ze in de ziekenhuizen <laughs> werken? Gingen ze op bezoek? Nee, uh, nee. wat en ze kunnen, dus. ze kunnen niet zonder uh, de schoonmakers en zonder nee. de uh, zorg... Daar is veel meer behoefte aan op dit ja. moment. Ja. Ja, iedereen kan een auto rijden. <laughs> Dat is wel iets meer, maar. Ja, oké. Okay, maar, maar geen 30 miljoen. Hè. Nee, dat vind ik ook, ja. Hij verdient trouwens 50 miljoen, hè, waar we het oh, over hebben. Ja, ja. En dan nog al zijn neveninkomsten. Die probeerde ik net op te zoeken, maar die kon ik net niet. Uh, ja, ik zag 5 miljoen, 5 miljoen van Jumbo. 5 miljoen ja. in ieder geval van Jumbo, maar daar ja. zit natuurlijk ook nog zijn bonus erbij van uh, wereldkampioen worden, wedstrijden Duidelijk, winnen ook, en ja. dat soort dingen meer. Ja, die commercials, ja. En al de commercials. De en uh, hij heeft, ja. Ja. Uh, Red Bull natuurlijk, al die, uh, die reclame dingen. Wat, wat komt er van die shirtjes binnen? Ja, zeker. Dus ja. Merchandising natuurlijk. Ja. Ik denk ja. dat je er best wel een paar miljoen bij op kan tellen. Ja, dat kan hij niet opmaken, nee. Nee, hij kan het niet meenemen. En in Monaco betaal je ook niet veel belasting, dus ja. Nee, Nee. <laughs> dus ja, weet je, ja... En bovendien is dus de, de, de, de, het is ingeschaald op 138 miljoen. Hè? Dus hij zit daar nog lang niet aan. Denk ik van ja. Hij is hij om... ingeschaald op 138 miljoen? Nou, het is, de, de plafond is ingeschaald op. Uh... Ja, maar dat is voor de hele uh, racerij. Hè? Voor de hele racerij, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. ja. Dus dan moeten ze er al die andere mensen van betalen. Ja. Daar zitten de coureurs nog niet in? Nee. nee. Dus. Nee. Nou, dat is geen leuk nieuws, nee. Nee, nee, nee. nee. Een Oekraïense oorlogsveteraan, Olga, ja. die is 98. Oh. Als jong meisje vo uh, vocht de Oekraïense Olga uh, met het Sovjetleger tegen de Nazi-Duitsland. Ja. Nu kijkt ze met pijn in haar hart toe hoe de Russen haar land binnenvallen. Het liefst zou ze de wapens weer oppakken. Ik ben een uitstekende ah. schutter, <laughs> Ja, daar maar is een beetje nieuws, hè? <laughs> Leuk. Ja. Ja, ja. ja. Dus. Uh, nou ja, een stier heeft een uh, medewerker in een slachtbedrijf in Tilburg uh, gedood. Dus uh, dat heet uh, Repenslajes nemen. <laughs> <laughs> Toch gebeurt het vaak, want er werd vroeger een slachterij in, uh, God op de, bij de Zee, uh, Zeeburgerdijk. In Amsterdam. In Amsterdam-Oost ja? had je een, een, een, een slachterij. Ja. En er werden zowel paarden als, uh, als koeien geslacht. Oké, okay, ja. En uh, daar braken regelmatig koeien ja? uit hoor. Oh. Of stieren uit dan hè? Meestal zijn stieren doodslachtig. Ja, maar ze dood zeggen worden. dat die beesten het wel weten hè, op een gegeven moment als ze daar ze die slachten Ze ruiken, ze, ze ruiken het, het? het bloed. Oh. Weet je. Ik heb, ik, ik, heb een keer, ik heb één keer meegemaakt dat een paard naar de slag ging. En dat was ja. een hele kleine slachterij. Een, een, een winkeltje ook meteen erbij van, uh, van paardenvlees. Oké, okay, ja. Die man die slachtte één paard per week. Ja. En daar rook je niks. En het was ook brand en brand schoon, Maar zo... Zo'n zo ma massaslachterij, die, die, die, ja. de geur van dood hangt eromheen. Ja, geloof ik ook, ja. En ja, ja, ik weet ja. wel, als ik met, met mijn paard langs een ander dood paard ga, nou, ik krijg hem er niet langs. Nee? Nee. Oh. Nee, dat is echt. Dat, is, dat ruikt je ook en dan huppakee. het Je moet echt ja. uh, op afstand blijven, want het is wel heel erg eng. Hoe gaat het met je paardenkeuze? Ach. No. Ach. Nou, op, schrijf schrijf ja. Nou, Ik hoor het al, ja, schijnbaar ook. <laughs> Muziek, hè? <laughs> Muziek. <laughs> to leave Agenda. Ik heb er weer twee uh, dingen uitgelicht waar nog kaartjes voor te krijgen waren. En dat is op woensdag 15 juni in de stad Schouwburg in uh, Haarlem. En uh, het is de voorstelling Tissy Geen Hotel met Ellen Dikker, Diana Liesker en Hanneke Drent. En dat gaat dus over het, uh, het herkenbare, humoristische en soms genante voorstelling over leven met uh, pubers. Gesmijt met deuren, muziek tergend hart, continu rotzooi in de badkamer, complete chaos in de slaapkamer. Het leven met buwers is nooit saai. <laughs> Het is een feestje. Echt? Nou, daar gaat deze. Daar kan je natuurlijk hele leuke dingen op maken. Ja, dat ik ook, ja. Ja, ja. Het is een heel herkenbaar iets. En wanneer is dat? Dat is woensdag 15 juni van kwart over acht tot kwart over tien in de stad Schouwburg in Haarlem. Ah, oké. Okay. Er zijn of? nog kaarten voor te koop? Nee, toch nog niet hoor. Nee? Wachtlijst. Wachtlijst, oh. Nou, voor de rest was ook alles uitverkocht. Maar misschien zijn er nog kaarten te koop. Inderdaad, je moet ja. je aanmelden en dan moet het lukken. Dan ja. moet het lukken. Het is hier geen hotel. Ja. ja. En dan heb ik in uh, Caprera, in Bloemendaal... Uh, is vanavond een concert van uh, Treintje Oosterhuis en Kenny B. Het is een dubbelconcert... Uh, in de zomer van 2022, 2022 bundelen Treintje Oosterhuis en Kenny B... hun krachten om gezamenlijk een mooie avond in Caprera neer te zetten. Beide spelen ze samen hun ijzersterke, met hun ijzersterke live bands. Dit wordt een avond vol hits en feel good... waarbij stilzitten geen optie is. Hm, ja. Nou, lijkt me ook wel leuk. Zeker. Ja, ja Want de rest was ook allemaal uitverkocht. Uh, Joep van het Hek komt er... Uh ja, dat ja, hebben we allemaal heb, uh, gemist. ja, nee. en dan hebben we natuurlijk vanavond uh, de uh, het uh, vismaaltijd. Vismaaltijd, hoe laat begint het dan? Dat half zes uh, kan je oh, gaan okay. aanschuiven. Ah, oh ja, half zes. Maar op zich duurt het best heel lang. Want ze moeten al die vissen... Het is verse ja. vissen, dus het wordt allemaal apart. Oh, één voor één, uh, ja, ja, ja. Ja. Oh, okay. ja. Ja, wel met een aantal tegelijk. Maar, uh, ja, logisch, ja. Dat wel, uh, ja. Heel benieuwd, leuk. Ja, het is erg leuk. Althans de boven. jaren daarvoor yeah. was het erg leuk. Het is nu twee jaar natuurlijk niet geweest vanwege nee. corona. Ja. het is mooi weer, dus en moet het goed is gaan. mooi weer. Het is een beetje uit de wind ook geloof ik hè. Dat is wel, dus uh... na, bij het wapen zit het. Ja, ja. ja dat is al te doen. Ja. Uh... Ja. Ja. Nou, ben benieuwd voor dus. je. Ja. je hoort, nou ja, nee, jij hoort het dus niet volgende week, tenzij je luistert in Zweden. Ja, denk het niet. Nee, denk het ook niet. <laughs> ga je met de auto? Gaan ga met de trein. Met de trein? We gaan met de trein, oh, ja. Leuk. Ja, we gaan. Ik moet om uh, tien over half zeven in Haarlem zijn. Dus ik moet ja de eerste trein hier in Zandvoort hebben. Ah. En dan. Uh, ja, 12 uur later of 14, uur, 8 uur s'avonds kom ik in Zweden, ergens aan waar ik moet zijn. Dus uh, dan gaan we meteen naar ben hotel. Leuk. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoe de treinreis bevalt. Het lijkt me zo'n lekkere manier van reizen. Ik ben toen ook naar ja. Hamburg geweest. Het ja. was erg relaxed inderdaad, ja. ja. Terugreis wat minder, want toen was uh, die storm natuurlijk. Ja. Toen heb ik heel vaak moeten overstappen en twee dagen moeten wachten of zo. Maar uh, ja, ik vind het wel lekker rustig. Je hebt een vaste plek en dan heb ik het, uh, ja hoor. Maar we moeten drie keer overstappen, denk ik. Maar kaartjes kan je kopen via uh, de NS alleen, hè? Dan moet je van nee, tevoren je moet je bestellen. Omeo heb je ook nog eens. Of zo. Er zijn meerdere die dat doen. Oké. Okay. En de treinshop of zo, treinwinkel, die kan het ook. En de dus, uh, en, en internationale, zo, die doet het ook. Dus er zijn meerdere manieren om te kaartjes te kopen. Oké. Okay. Ja. Nou, wij nemen afscheid. Ja, klopt. Nou, tot over drie weken luisteraars. Hè? Ja. Twee weken veel plezier met Marja en, en de, de expert. En hè? de expert, ja. ja achter dus, de knoppen. Uh, ja. We komen er wel weer doorheen. Geloof het ook inderdaad, ja. Komt okay. er helemaal weer goed. Bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.